Steeds meer jongeren onder de 35 hebben moeite om rond te komen, zegt het Nibud in een nieuw rapport. Onder 45-plussers vallen de geldproblemen relatief mee. Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de zorgverzekering, de energierekening, water en huur of hypotheek. En om mensen met geldzorgen te helpen, heeft Nibud een training online gezet. Hellevoetsluis is klaar voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Het is voor het eerst in drie jaar dat de Sint weer live aankomt met publiek. De afgelopen twee jaar was er vanwege corona een alternatieve intocht. Die werd gehouden bij Paleis Soesdijk. De intocht is straks om 12 uur rechtstreeks te zien op NPO 1. En het weer. Volop zon. In het noorden wat bewolking. Het wordt 11 graden op de Wadden en 16 graden in Zuid-Limburg. Morgen zon en wolkenvelden en ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het Enemers Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén filie in de regio. Die staat op de N201. uit Hoorn richting Hoofddorp. Tussen Uithoorn en Schiphol-Oost. 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is.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 in de protestantse dorpskerk op Dorpsplein. We noemen dat ook wel eens het Patattenplein natuurlijk. Oh, dat heet Kerk, het heet Kerkplein. Het heet Kerkplein, dat vind ik daar ook. Uh, Ik zeg altijd, ik heb twee petten op mijn hoofd... dus ik ben ook nog organist de ja, Dorpskerk... Ja, ja, ja, ja. en ik ben dus uh, bestuurslid van de Stichting Classic Concert. Morgen om drie uur, dan beginnen we dus met Tchaikovsky, Romeo en Julia. En ja, dat is natuurlijk het bekende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 Van Bach-Pastorale, Cesar-Frank-Pastorale. 1. Altijd die driedelige maatsoort. waar je dus licht op, op voortdampt. Ja, ja. Dus. Apart. Nou goed, dit is het hele programma voor. Dit is het uh, programma voor uh, morgen. Vanmorgen. Ja. ja. Uh, de volgende maand gaan we weer wel naar de derde. Dan gaan we uh, weer de derde, ja, zeker. En dan komt er dus niemand minder. dan de hele uh, Maastrichter staar.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 Dus wat dat betreft hopen wij dus morgen wel weer echt een, een Over om... uh, Over Mastrichter Staren en niet even over het koor, want daar kunnen we het volgende keer nog even over hebben. Uh, Jaarlijkse productie. Ja. Vooruit op. Is daar al, uh, uh, kan je daar al kaarten voor bestellen? Er zijn al kaarten voor te bestellen. En dan moet je even naar www.classicconcerts.nl. Daar, daar, daar is ook een website. <kwijnt> en uh, daar zijn dus al kaarten...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 En ook je ruimte vinden om daar weer bovenop te komen. Ik vond het wel toepasselijk, ook omdat in muziek, uh, wat uh, Willem net ook uh, vertelde, mm -hmm. uh, ook altijd zo'n soort verhaal zit van wederopstanding eigenlijk. En het sluit misschien ook wel leuk aan bij wat we straks gaan bespreken. Wie weet, alles heeft een connectie. <laughs> Grandma fun in World War II. He was such a noble dude. I can't even finish school.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 Uh, mijn oproep uh, om te komen kijken bij de radio heeft een goed gevolg gehad. Want het halve Zandvoorts mannenkoor is inmiddels uh, binnengekomen. Maar we gaan het toch even hebben met uh, Friso van Marion over de Adviesraad Sociaal Domein. Meneer van Marion, welkom. De uitnodiging. De Adviesraad Sociaal Domein is voor heel veel Zandvoort dus een, een wazig begrip. Kunt u uitleggen uh, hoe dat wazig een beetje wegnemen?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 We hebben geen politieke kleur. Wij, wij vertegenwoordigen geen politieke partij. We vertegenwoordigen de mensen die in de gemeente Zandvoort wonen. Heeft daar ook uh, oren bij de, de, de inwoners? Nou, dat, dat is al een deel is dus door de samenstelling van die raad. Hè. Mensen uit allerlei lagen van de Zandvoortse bevolking. Mensen die die, die zelf tot de groepen behoren met een laag inkomen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 Dat doen we allemaal een beetje anders. Ik zit uh, uh, eigenlijk een beetje te denken hoe, hoe dat in de praktijk gaat. Want um, Zandvoort gaat iets uitvoeren, een, een wet uitvoeren. Ja. Daar maakt de, het college maakt er een plan voor. De ambtenaren. De ambtenaren, de, ja. Oké, okay, ja. Maar uiteindelijk komt dat dus ja. door het college heen um, als zijn plan. Ja. En dan komt het plan bij jullie? Nee, het gaat zo. De, de, de, er komt een, een wet die, die, die vereist veranderingen in, in de uitvoering, in de toepassingen...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 met de wethouders en, en het college is heel erg goed. Het is een nieuw college. Hè? Heeft je ja. die verandering meegemaakt? Nou, de, de, de verandering zit in de jeugdzorg. Hè? Dus een, de portefeuilleverdeling is, is, is wat anders geworden. Ja, Dus die is naar uh, de, de wethouder van de VVD gegaan. Vroeger zat dat gedeeltelijk bij Bluis, maar ook bij Van Haafden. Ja, dat is een verandering. Ja. Uh, Bluis heeft uh, dezelfde, uh, dezelfde portefeuille gehouden. Dus daar werken we mee samen. En...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 zijn we weer, Ben. Ja, we gaan weer uh, verder praten met uh, het Zandvoorts mannenkoor. En dat uh, gaat over het jubileumconcert. Hans Rubeling was 28 jaar ongeveer toen hij lid werd van het Zandvoorts mannenkoor. Klopt dat? Dat heb je snel uitgerekend. Dat zou best kunnen, ja. Dat zou, best, dat zou best kunnen, ja. dat zou best kunnen ja. <laughs> jaar geleden. Ja, dat klopt. <laughs> Onder de bezielende leiding van Nico uh, van, van Putten. Van Putten. Ja. Ik, uh, ik, ik zie hem nog achter de piano zitten. Is het uh, mannenkoor ontstaan.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 Uh, maar ja, de destijds doet zich ook voelen bij het Zandvoorts-Mannenkoor natuurlijk. Mm. En uh, niet zozeer door corona. Uh, voor iedereen een hele vervelende periode, dus ook voor het Mannenkoor. Heb je jullie echt, uh, Hans, zijn jullie een tijdje gestopt tijdens de corona? Uh, nou, niet echt. We zijn bij ons aan alle, alle maatregelen gehouden. En we zijn gewoon, uh, we hebben er gewoon doorgerepeteerd. Zeg maar. toch, toch wel ja, ja. Dat is geen probleem.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 voor een kerk met 1500, 2000 toeschouwers. Nou, als nachtegalen. Als aardsengelen... werd er gezongen. Echt. Schrijf, Allemaal dan ga ik, bibberend. Ga ik, dan ga ik geen Allemaal bibberend en dergelijke. Ja. Maar dat was... was, dat was Zijn, maar ook, maar ook zeg maar, dat we bij het... gemeentehuis zongen in Barcelona. Ja. En ja. bij een bejaardenhuis. Dan zongen we dan het Catalaanse volkslied. Het Bon Cop de Vals. Al de maar ouders dat, dat, tot dat, tranen toe bewogen. Dat slaat wel in. Ja.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 Want er zitten echt prachtige liederen bij en we zijn uh, dat mag ook even vermeld worden Hans, ontzettend blij met onze dirigent Kees Brugman. Zat ook een leuk stukje over hem. Ja. En hij neemt iedere dinsdagavond de zweep mee, begint eerst te slaan. Allemaal netjes op een rijtje. Slaan. Allemaal netjes op een rijtje. Koppen dicht en luisteren. Lukt dat na de pauze ook? Dat gaat na de pauze ook. Dat gaat na de pauze ook. En er wordt niet zoveel meer genuttigd, ben. Uh,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 Nee, weet ik ook eigenlijk niet. Moeten we nog even nakijken. Nou, Ik zit bij meneer Tromp <laughs> toch al slecht, want de loten die ik bij de Sinterklaas inlever, die worden ook. Uh, <laughs> die, die, <al> die, <laughs> die, die verdwijnen ook altijd, dus ik weet niet hoe ja. dat zit. Hij gaat ze tegenwoordig bij Bruna inleveren, maar dat helpt ook <laughs> niet. <laughs> dat helpt ook niet. En nou, ik, ik, ik zie ook een aantal uh, uh, sponsors. Hè. Uh, Tromp, de Semimin. Uh, ben jij de boer op geweest?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 De pianist? Ja. Uh, Joep van de Winden. Hij is geen zandvoorter. Hij is niet een echte zandvoorter. Hij woont wel op de Prinsessenweg in Zandvoort, Al een jaar of een kleine tien jaar. Dan uh, uh, komt hij weer. Hij is geen echte zandvoorter. Hij is niet geboren. Ja. Je bent een zandvoorter als... <laughs> ik, nou, ik, blijf ik, voel mij, ik voel mij een echte zandvoorter.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 We zitten een beetje te kijken in, uh, in jullie programma. Wat is uh, voor jou het, het mooiste lied, Hans? Poeh. Ja, dan heb je ja, even tijd. Uh, ik, vind, ik, vind, ik vind hem ook Hoe wel leuk. hebben we? Misschien <laughs> dat je het ene laatste lied het, het eerste moet maken. Ik moet, ik moet even... Vluchten kan niet meer. Dat is een mooi lied. Dat is een mooi lied. Ook heel actueel vandaag de dag, hè? Uh, ja, wat is het mooie lied? Het Gloria, dat is sowieso uh, heel mooi. Ja. Het, open, het openingsstuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het is, ja, het is allemaal leuk. Uh, het, uh,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 600... Min 300 dan waarschijnlijk. Nee, nee, nee. We kunnen rondom de 350 ja, ja. Uh, uh, mensen kwijt. Rond technisch moeten we daar natuurlijk een beetje op letten. Ja, zeker. Heren, dank voor de uh, post. Graag gedaan. En, Graag gedaan. Uh, we zien elkaar uh, volgende week uh, zondag. Dit was Goedemorgen antwoord van 12 november. De techniek en de jingles. En uh, ook de politieke vragen waren voor uh, Jelmer Koper.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 Let's <laughs> For oh. lost in space I think we got there all too soon but you know what I'm coming